5 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Bosnisch-Servische legerleider Radko Mladic is definitief veroordeeld tot levenslang voor oorlogsmisdaden. Het vn tribunaal in Den Haag heeft hem net, in hoger beroep, opnieuw veroordeeld tot levenslang... voor zijn betrokkenheid bij de dood van 8000 moslims. Gebeurde nadat hij de Bosnische stad Srebrenica innam in 1995... Nederlandse militairen konden die massamoord niet voorkomen. Mladic kreeg in 2017 ook al levenslang en nu dus weer. Hij kan niet nog eens in beroep. 30% minder besmettingen. 32% minder ziekenhuisopnames. Ook afgelopen week ging het de goede kant op met de coronacijfers, ziet het RIVM. En het ziet er voor de toekomst ook goed uit. Nou ja, wij verwachten dat de daling verder doorzet. We zien dat deze daling erg krachtig is. Het is ook constant de afgelopen weken. En de vaccinatiegraad gaat verder stijgen. Dus iedere week erbij komt ongeveer een miljoen extra gevaccineerde mensen erbij. En dat is natuurlijk een heel, hele mooie ontwikkeling. Toch waarschuwt het RIVM ook. Nog maar één op de vijf Nederlanders is volledig gevaccineerd. En dus zeggen ze... houd aan de basismaatregelen. In Frankrijk zijn twee mannen opgepakt... nadat president Macron in zijn gezicht werd geslagen. Te zien is dat hij een praatje maakt met een paar boze mensen... achter een dranghek en dan ineens een klap krijgt. Macron, Macron werd meteen weggevoerd door zijn beveiligers. En de Congolese stervoetballer Silas Wamangituka... heet eigenlijk Silas Katomba Mwumpa... En hij is ook nog een jaar ouder dan gedacht. De speler van Stuttgart deed die onthulling vandaag. En zei ook dat hij al jaren in angst leeft. Onder druk van een foute spelersmakelaar besloot hij ooit zijn identiteit te veranderen. En staat het dus ook al jaren verkeerd in zijn spelerspaspoort. Silo scoorde afgelopen seizoen elf keer in de Bundesliga. Het weer wordt een zonnige en droge avond. Morgen vroeg kan het eerst even grijs zijn, later overal weer zonnig tussen de 22 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Abkoude en Maarsen is de vertraging 10 minuten. Dat komt er een spoedreparatie, één rijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en de 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Sinti Sporke, fra di fango Giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto. Anche se la strada è in salita, per questo mi sto allenando e buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi coglioni, vi conviene stare in e buoni, qui la gente è strana, tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, molli prendo a calci sti portoni sguardo in alto tipo scalatori. Scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale, quelle lacrime, questi uomini in macchine non scalare le rapide, ho scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è dio ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo blio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista del vento, senti le prezze, con la la schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenta, prova a tagliarmi la testa perché sono fuori di testa, ma riverso!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 Noem het dapper, noem het vluchten, maar je knijpt er tussenuit. De week geleden, en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan een liefde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 Of all the.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 Have you been? May He bless you, and you can no more feeling down. It's time to hit the town.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 van het NOS-journaal. De Bosnië-Servische oud-generaal Mladic is in hoger beroep veroordeeld... tot levenslang voor genocide, oorlogsmisdaden... en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt als legerleider tijdens de oorlog in Bosnië... verantwoordelijk gehouden voor onder meer de moord... op ruim 8000 moslimmannen in Srebrenica. PVV-leider Wilders zegt dat hij geen actie kan ondernemen tegen zijn partijgenoot Graus... die opnieuw wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Volgens Wilders kan dat niet omdat er geen aangifte is gedaan. En het aantal positieve coronatesten lag afgelopen week 30% lager dan de week ervoor. Onder kinderen nam het aantal positieve testen wel minder snel af. Het weer de rest van de dag zonnig en droog, ook morgen vrij zonnig bij maximaal 26 graden d m Jouw keuze ZFM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 Niet te geloven in de stad, ze komt langs gelopen En ik zak naar adem als ik haar zie Hyperventilatie Die ik wil een relatie Maar daarvoor heb ik tijd niet Leef in een illusie Een andere dimensie Is dat maar een conversatie Ik weet het uit de commissie Hyperventilatie Ik hyperventilatie Het weer. Zon, zee, en het geluid van de zomer op CFM Hoor je nu overal Hoor je nu overal, je nu overal. Ieder en maal weer CFM Zon zee, De buij selectie aan het objection.